Winkelketen Schoenereus blijft toch bestaan. Het bedrijf dat vandaag failliet werd verklaard... maakt een doorstart in de afgeslankte vorm. Investeerders zijn bereid geld te steken in de winkelketen... die zich naast de nieuwe winkelformule... meer wil richten op de verkoop via internet. Van de 206 filialen in Nederland en België... gaan er 65 dicht en 500 van de 1500 werknemers... worden waarschijnlijk ontslagen. Volgens schoenereus gaan alle winkels morgen weer open. In Pakistan zitten 700 militanten vast zonder proces. Dat is vandaag bekend geworden. De openbaar aanklager zei voor het Pakistanse hoge rechtshof... dat de militante, militanten vast blijven zitten... totdat het Pakistanse leger zijn operaties in het noordwesten van het land heeft afgerond. Het leger voert in dat gebied een felle strijd tegen de taliban. Volgens Amnesty International houdt Pakistan duizenden mensen vast zonder proces... en worden de gevangenen mishandeld en gemarteld. Buitenlandse zaken heeft het negatieve reisadvies... voor een deel van Libië verscherpt. Nederlanders die in Benghazi en omgeving zitten... wordt aangeraden zo snel mogelijk te vertrekken. Westerlingen lopen een grotere kans... het slachtoffer te worden van terreur... sinds de Fransen in Mali strijden tegen moslimrebellen. Het weer, opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Tijdens de opklaringen kan het vannacht streng vriezen... tot min 10 graden. Verder is er kans op nevel en mist. Morgen droog en wisselend bewolkt met lichte vorst.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 Het is precies drie minuten over negen. Maria Kat en Lindy Robles, zo zeg ik het goed, hè? Klopt. Ja, ja heel goed. Uh, zijn het hele uur te gast hier naast mij. We praten uitgebreid over pesten. Um, bijzonder actueel onderwerp om uh, diverse redenen en wat pesten met je doet. Daar ben ik uh, benieuwd naar, want daar hebben jullie een mooi verhaal over. Um, een ander deel van het, uh, van het verhaal is dat een journalist... de echtheid van de afscheidsbrief die Tim Ribberink... die Twentse jongen die uh, in november zelfmoord pleegde... in twijfel heeft getrokken op deze zender Radio 1 en op de site van Joop. Um, jullie hebben het van dichtbij meegemaakt om gepest te zijn. Um, en ik kan me voorstellen dat dat bericht van Tim Riddering in november op grote indruk op jullie heeft gemaakt. Daar komen we straks ook nog op, want jullie hebben ook actie ondernomen. Als je dat nou hoort, hè, dus vandaag, dat er dus een journalist is die de echtheid van die brief en of die jongen überhaupt wel gepest uh, ging worden, dat hij dat in twijfel trekt. Wat doet dat met jullie? Ja, dan ben je verbijsterd. Ja. Dan ben je echt verbijsterd. In welke zin? Want ik bedoel, verbijsterd kan me voorstellen dat je denkt wat. In welke zin? Um... Ja, dat ik denk, waarom waar zou je dat in, in twijfel trekken? En wat doe je de, de familie daarmee aan? Ja. Schokkend. Schokkend zelfs. Ja. Ik bedoel, uh, de dood van Tim, dat is een feit. En ik vind het schokkend dat er ja, dit soort berichten naar buiten komen. Ja, dan gaat zitten mierenneuken over het, of het een brief was of een sms-bericht, bedoel je? Precies. Ja, goed. gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben met jullie. Vandaag. Leuk, fijn dat jullie er zijn trouwens. Uh, het is donderdag. Dat wil zeggen, donderdag is altijd uh, woensdag is gehaktdag. Donderdag, donderdag is koninkrijkse-admiraal uh, Mick van Wellie crime-dag. Uh, straks praten we over de wereld van de kunstroof. Ja. Dat was weer een, was weer een uh, mooi verhaal afgelopen week. Tenminste, de Roemenen mooi... gepakt. De Roemenen, ja. terwijl we dachten dat het de Ieren waren in eerste instantie. Allerlei spannende verhalen over Ieren en uh, kunstspecialisten... en gewoon drie gewone Roemenen opgepakt. Ja, goed. Maar wel een leuk verhaal. Ja, een mooi verhaal. Straks meer. Um, en daarnaast zit natuurlijk... Uh, Doet je kastje het weer? Heb je... Ja, ik heb hem uh, in elkaar geknusteld. En heel hier. fijn. De Today ik sluk. We beginnen met nummer 5. Daar staat Rudy Kemna, oud-wielrenner en nu ploegleider bij de ploeg Argos Shimano. Die gaf vandaag dus toe dat hij in 2003 een enkele keer EPO heeft gebruikt. Ik werd er heel onrustig van, omdat ik wist dat het niet mocht. Omdat ik wist dat het niet in mijn aard lag. Omdat ik wist dat, uh, dat het niet mijn, mijn, mijn verhaal was. Zo wilde ik geen wielrenner bedrijven. Ja, en Kemna gebruikte EPO. En toen hij dus na een koers een dopingtest moest doen, werd hij helemaal crazy. Ja, dat was in het voorjaar van uh, 2003. En na een, uh, na een uh, dopingtest kwam eigenlijk uh, de onrust er zo uit. En uh, de weken daarna, of het wel of niet, een, een, een positieve test waar ik uh, tot bezinning kwam wakker werd. En van daaruit uh, zei ik van: dit gaat me echt nooit meer gebeuren. Ja, gepakt is Kemna nou nooit. Nadelige gevolgen heeft de, heeft de EPO in ieder geval niet gehad. Hij is er hooguit een klein beetje masochistisch toe geworden. Ik denk dat ik gestraft moet worden. Uh, door het, uh, door het uh, proces. wat nu uh, in gang is gezet door de KMU: uh, de gezamenlijke proeven. En uh, ik zal die straf ook aanvaarden. Ik naar werd dat jaar wel wegkampioen, maar dat gebeurde volgens eigen zeggen gewoon clean. Op vier dan Beyoncé. Grootste fan ever, Erik. Grootste fan ever. De Amerikaanse sterzanger mocht maandag het volkslied zingen... tijdens de inauguratie van Obama en dat was awesome. Heel bijzonder, werkelijk. Elke toon was raak. Zelfs nadat ze halverwege haar oortje had verwijderd. Maar dat was, achteraf gezien, niet zo opmerkelijk. Ze zong niet live. Wat? Het was van tevoren opgenomen in een studio. Oh, je vuile piet! <laughs> playbacken voor de president, hoe durf je? Beyoncé besloot vlak voordat ze moest optreden het risico niet te nemen... en haar eerder opgenomen versie te playbacken. Als het Nationale Volkslied playbackt... hoe weten we dan of Obama zijn eet wel live heeft afgelegd? Dat vraagt een republikein senator zich af in het tijdschrift The New Yorker. Volgens hem kan de president maar beter aftreden. Nou ja, maar haalt die man het van een grapje. Oh, okay. Toch is optreden voor het oog van de wereld een uiterst serieuze zaak. Dit is de presidentiële inauguratie. So really dus je kunt echt uh, niet een woord verpesten, alone, you een know, skip Dus dit is zeker niet de gekste ding om te doen. Ja, en oké, okay, het gebeurt ook wel vaker. Beyoncé is niet de enige. En de komende er op tijdens de Super Bowl. Dat wordt opnieuw super spannend. Ik denk dat de eerste paar seconden dat ze uitkomt op het Super Bowl halftime show, iedereen gaat haar lippen en haar her bekijken om te zien of ze echt zingt.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 Uh, daar hebben ze ook speciale spullen voor. Ik heb daar een, een, een ijsboor voor meegebracht en speciale ijsvishengels. Dus we gaan daar gewoon een hele mooie, mooie dag mee beleven vandaag, Ja, ja. Uh, en die dag was dus vandaag op naar het NK ijsvissen. Uh, bovendien ben ik vorige week naar Lapland geweest, Heb ik een vakantie gehad. Een ja. hele avontuurlijke vakantie waarbij ik ook uh, zelf geijsvist heb in, in Lapland. Ja, ja <lacht> dat, dat had je net verteld. Maar goed. De plas op, op naar het NK ijsvissen. En dat was het officiële startschijn. Het uh, NK ijsvissen kan officieel gaan beginnen. De boswachter, de organisator van het hele, ja, van het hele NK eigenlijk, toch? Ik, ik ben dan ook beheerder van het natuurkampeerterrein wat hier ligt. En ik was al twee weken terug uh, voor een uh, vakantie in Lapland. Ja. En uh, daar heb ik ook geijsvist. Ja. Ja, en ik heb vroeger wel veel gevist. Dus toen kwam het weer bij me boven van, ja, hier moet ik eens mee gaan doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En zo gezegd ook helemaal niks gevangen. Niemand van de 25 deelnemers wist een vis uit het water te pleuren. En dus werd niemand de eerste Nederlandse kampioen ijsvissen ooit. Heel jammer, maar geen vis... Ze hadden geen zin vandaag. De volgende keer maar beter, hopen we dan. Maar uh, uh, helaas, helaas, jongens. Ik kan jullie niet helpen. Op twee dan. En daarvoor blijven we in de kou. Ede stond al niet bekend als de warmste gemeente van Nederland. Hè? De Antillen, een stuk warmer daar. Maar goed, vandaag is het daar wel erg fris. Door een gesprongen waterleiding hebben tientallen huizen... al vanaf gisteravond geen gas. En ja, dan is het knap koud. Het was vanmorgen 16,5 graden toen we opkwamen. En het is nu 17. Dus het is nog wel vol te houden. Alleen, uh, alleen dat je niet kan douchen is lastig. Dus, uh, nee, voor de rest, uh, alleen de afzuiging kan niet aan, uh, dus we uh, moeten even buiten roken. <lacht> anders sta ik altijd onder de afzuiging geroken <lacht> in de keuken. Dus, ja. voor de rest, uh, ja. geen problemen. Nou, mooi. De Edenaren, Edelingen, uh, ondergaan het maar gelaten, want ja, wat moet je anders, hè? Nou, ik vond het niet vervelend. Want ik, je hoeft niks te koken, je had je eten op. Dus ze hebben ons super fijn ingelicht. Ze zijn drie, vier keer aan de deur geweest. En uh, nou, ik vind het netje af. Ja, tip top geregeld, dus die hele gast lekker getten. De bonus kregen zelfs nog een straalkachel. Vraag is alleen, hoe lang gaat dit allemaal nog duren? Ja, dat zijn van die problemen die dan. Uh, de vraag is natuurlijk, hoe lang duurt het nog? Ja, precies, dat konden ze niet zeggen. Dus inmiddels hebben we 45 huishoudens nog steeds geen gas en dus geen verwarming en ook geen warm water. En dat kan nog wel tot zaterdag duren. Tot slot dan nog nummer 1. Dat is de chaotisch verlopen schaatstoer De De Vijfmerentocht was vandaag de eerste tocht die dit seizoen werd gehouden. En daar hadden we allemaal echt ontzettend veel zin in. We zijn natuurlijk met z'n allen ongelooflijk enthousiast. Er ligt eindelijk een keer ijs. Er is een schaatstocht. We duiken de mensen allen op af. Is dat, dat net iets te veel? Nou, kennelijk wel, ja. Dankzij al die mensen zonk het ijs, kwam er water op... en werd het een levensgevaarlijke boel en een enorme pleurisbende. In totaal waren er zo'n 17.000 mensen die zich hadden ingeschreven. Er zijn uh, bijna 18.000 kaarten verkocht... Dat had niemand verwacht. Dat had, niemand had zulke aantallen verwacht. Nou ja, niemand, behalve dan die ene mevrouw... bij wie al de mensen door de tuin zouden klunen. Oh, ja, precies zo. 16.000 man door de tuin. Dus ja. het is echt uniek. Oké, okay, Maar goed, kan gebeuren. De inschrijving werd gestaakt en de mensen die al aan het schaatsen waren... maakten de tocht af. En dat was niet altijd even gemakkelijk. Ik hou gewoon mee aan de schaatsen aan. Hallo. Hallo. Een grote ronde gemaakt al. Ja, ja. ja, slechte stukken gezien. Ja, ja. Een klein stukje verderop heb ik hier in Van het zelf gezien ook een stukje dat, uh, dat onder het water uh, ligt eigenlijk. Hè? Ja, nou, een mooie ronde gemaakt. Ja. Ja. Nou goed. Ja. Ja. Ja. Hey, doei. Uh, morgen zijn er opnieuw drie toertochten in de kop Gewoon over Rijsteld. Ze leren het nooit. En daar hebben we met z'n allen opnieuw ontzettend veel zin in! Want schaatsen. Ah, oh man, het is toch geweldig. Glij over het ijs, het geluid van de ijzers. Het ijs is mooi zwart. Uh, de meren zijn goed geveegd. Mooi, heel mooi ijs, echt waar. Schitterend. Het, het unieke, dat het, uh, ja, de, het kan alleen als, het, uh, als er ijs ligt. Ah, dat kleine wondertje van een schaatsdocht... dat eigenlijk alleen maar kan als het oh, gevroren nee. heeft. Nou ja, dat element schittert een wonder. Het is gewoon fantastisch. Lekker schaatsen, lekker buiten. Genieten. Ja, genieten, top. Ah, ah, genieten, genieten hier. Heerlijk, dat schaatsen ook echt alleen maar kan als er ijs ja, ligt. Ik vind het ja, echt, het is ja, inderdaad een wonder. Moet je me ontdekken natuurlijk. Ik spreek je straks even de Heel fijn, dankjewel Luc. Ja, even uh, nieuws van een geheel andere orde. Uh, heel Nederland was geschokt natuurlijk door de dood van de 20-jarige Tim Ribberink. Hij pleegde zelfmoord omdat hij jarenlang gepest zou zijn. Maar dat verhaal wordt nu officieel in twijfel getrokken... door journalist Bert Molenaar, die ondervroeg tientallen mensen uit de omgeving van Tim. En vanmorgen vertelde hij in het radio inprogramma programma De Gids FM... dat hij zijn uh, be bedenkingen heeft bij dat verhaal. Ik heb eigenlijk geen enkel voorbeeld uh, kunnen vinden... waardoor je kunt begrijpen dat hij door het pesten de dood is ingedreven. Het lijkt wel of de zaak... Ja, een, een hoax is, een hype is, uh, opgeklopt is, groot gemaakt is. Ik heb er 2,5 maand aan gewerkt. Ik heb er alles aan gedaan om dat bewezen te krijgen. Er is naar mijn overtuiging geen sprake van dat Tim zo is gepest... dat dit zijn zelfdoding verklaart fijne woorden als hoax en hype. Uh, je zult je niet, zal je niet verbazen dat direct na het uitzenden van deze reportage de reacties losbarsten via Twitter, op internet, overal en ook bij de twee dames die hier naast me zitten. Marije Kat en Lindy Robles. Welkom, goedenavond, dames. Goedemiddag. Um, als mensen denken, wie zijn dat dan ook alweer? Jullie zijn de bedenkers van het You Are Good polsbandje, het groene polsbandje tegen pesten. Je hebt ook een aardige stapel hier <lacht> die inmiddels liggen. Uh, ja, ik, vraag, ik vroeg het jullie net al, wat, wat, maar nu hoor je het hem zeggen. De woorden hoax, hype, uh, uh, alsof, het niet, alsof het niet echt zou zijn. Wat doet dat met je als je dat nu hoort? Jij zij straks geschokt. Ja, ik vind het uh, echt schokkend dat iemand hier nieuws van wil gaan maken. Want het is toch verschrikkelijk dat zo'n jongen, hè Tim, dat, dat, dat, dat ja, dit zijn einde is. Hè? Uh, zijn zelfdoding. Mm. Uh, omdat hij gewoon depressief is geworden waarschijnlijk. Uh, uh, door de gevolgen van pesten. Uh, moet dat bewezen worden terwijl er gewoon een duidelijke brief is, weliswaar niet geschreven, maar. Ja, want daar zijn... gaat het heel ja. erg om. Hè? De, de, hij zegt: ja, ik heb geen enkele aanleiding. Uh, uh, ik heb met heel veel mensen gepraat en die zeggen: ja, uh, nee, we hebben hem niet gepest. Nee, dat zou je ook lekker toe geven als iemand, uh, als iemand zelf wordt even gepleegd. Um, en vervolgens gaat het dan inderdaad heel lang over die brief die geen brief zou zijn, maar een notitie of een SMS-concept in zijn telefoon. Ik bedoel, moet een brief dan altijd per se op papier geschreven worden? Vraag nou, ik denk, dan ik denk niet. Uh, de huidige generatie, hè, de, de, de jonge generatie, die werkt volop met, uh, met de computer... en de iPad en de iPhone en, en, en noem het maar. En we, we appen erop los. Uh, hè. Ja. Um, en ik zelf ook. Ik zet regelmatig zet ik een, een notitie uh, in mijn telefoon van iets wat ik wil onthouden... of wat ik nog moet doen... Um, uh, moeten we ons dan er druk over gaan maken... of dat die tekst in een telefoon heeft gestaan... of dat hij met een pen op papier was geschreven? Ja, daar gaat het dus wel om. Uh, uh, Tim Ripperink liet dus inderdaad een afscheidsbrief... of een bericht achter uh, toen hij uh, zichzelf van het leven bewoord. Althans, dat werd dus gezegd. Dit was het bericht, ik lees hem nog even voor, voor de herinnering. Lieve pap en mam, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest... en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Tot weerziens, Tim. Uh, journalist Bert Molenaar twijfelt dus ook aan de echtheid van deze brief. Luister maar. Wat die brief betreft, ik ken heel veel afscheidsbrieven... Eh, door mijn werk aan mijn documentaire. Een brief is nooit zo compleet, nooit zo rond, nooit zo overzichtelijk. Een brief, als hij er al is, meestal is hij er niet... roept meer vragen op dan dat hij antwoorden geeft. Het roept meer vragen op dan dat hij antwoorden geeft. Het is een afscheidsbrief. Ja, maar Wa wat, <laughs> wat, waar, waarom zouden ouders dit, dit opblazen of, of verzinnen? Ik bedoel, ik, dat, dat, dat, dat, dat, ik snap het niet. En, en, ik, en ik vind ook... Ik vind ook uh, je moet dan wel zo keihard iets aan kunnen tonen... dat, dat bedoel, het, het, het zo'n emotioneel geladen zaak... en het voor de ouders... dat het moet wel heel erg opwegen tegen. Hè? Het staat niet in verhouding tot wat hij naar boven brengt, vind ik. ik, bedoel, nee, ik snap, het het, het doe, is niet snap, hard genoeg. Niet nou ja, dat, is, dat is ook de vraag die hier we zijn, hier, we zijn het hier geloof ik met z'n vieren roerend over eens. Ik ben er echt... ik word er ook pissig van van dit soort journalistiek. Maar goed, dat, uh, hij mag het doen, daar ben je journalist voor. Maar ik vraag me af, wat is de waarheidsvinding? Ook al zou het inderdaad, uh, inderdaad een notitie zijn... of had het door het nichtje uitgetikt. En wat, ik bedoel, het gaat er toch om... Dat deze jongen op een ongelukkige manier zijn leven heeft geleid en er een einde aan, aan heeft gemaakt. Terwijl er inderdaad echt wel, uh, uh, ongeveer dat het niet. Ja. Dat hij dat bewijs van dat uh, ernstige pesten misschien er niet gevonden heeft. Maar dat ga je toch ook niet zeggen tegen de journalist? Nee, en, en het is heel, denk ik heel lastig om bewijs te zoeken voor dat pesten. Ik, ik, heb, ik heb een zaak gehad van een jongen die. Uh, die heeft bewust tegen een andere auto opgereden om zelfmoord te plegen. En toen pas kwam die moeder, dacht dat de jongen jarenlang is gepest. En die heeft daar niks over gezegd. Dat, dat is ook heel moeilijk om, als je daar gaat onderzoeken om dat bewijs te verzamelen. Ja. Dus ik vind dat ook. Ja, maar dat, is ook, uh, dat maakt ook weer duidelijk wat pesten doet met mensen. Dat, dat je, hè, je, je schaamt je er eigenlijk voor om erover te praten en uh, je sluit je op in je hoofd. Ja. En dan is het heel logisch dat. Uh, Want dat was ook inderdaad het geval. Hè? De ouders de, de, waar, waar, uh, uh, waar Molenaar van zegt dat die de boel hebben opgeblazen of een hoogst. Die hebben ook inderdaad in het begin al gezegd: wij ja, hadden het niet in de gaten dat het zo erg was. Precies. En ik ben zelf. Maar dat is heel uh, natuurlijk. Uh, toch? Ja, ja, ik ben zelf vroeger gepest een jaar lang. En ik heb daar elf jaar lang mijn mond over gehouden. Omdat ik me ervoor schaamde en er gewoon niet voor uit wilde komen. Dus um, ik, ik begrijp gewoon dat, dat je je daar heel erg kan over opsluiten. Dat en, dat binnenin je zit en dat je, dat niet zo'n interieur aan de oppervlakte ligt. Dus, dus de buitenwereld ziet dat niet? Nee. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Want jullie zitten hier niet alleen om hierover te praten... want dit, uh, dit uh, uh, een muisje zal nog wel een staartje hebben, denk ik... hier op de zender en, uh, en overal en nergens. Um, maar Lindy Robles en ik had zo meteen praten we uitgebreid. verder over jullie eigen ervaringen... en over die bandjes die je daar om je pot zet. Want daar ben je natuurlijk hier voor. Een stuk of twaalf. Een, een stuk of wat. Inderdaad, we gaan naar uh, Een Man Met Rood Haar. Mick Hucknals, Simply Red, and Money's Too Tight to Mention... De allereerste maatschappij kritische kennismaking met deze band... We hoorde Simply Red en Money's Too Tight to mention... Fijn dat je luistert, want je luistert naar BNN Today op Radio 1. Uh, we praten straks uitgebreid verder over pesten... met de twee dames die hier ter linkerzijde van me zitten. In Exit Holland gaan we naar Zuid-Afrika, want daar hebben ze last van uh, wat uh, uit, een, uh, uit een bassin gespoelde roofdieren. Krokodillen, maar liefst. 15.000 dus. Uh, als je ons wil, uh, wil bekijken, dan kan natuurlijk via de webcam: via radio1.nl, via Facebook. Dat is Facebook. Slash BNN Today. Ik moet al die adressen uit mijn hoofd weten geloof ik. En via Twitter is gewoon. Uh, dan kun je met hashtag BNN Today of at BNN Today. Dan zijn we allemaal te vinden. Dus uh, doe dat zou ik zeggen. Oeh, oh, oh. <lacht> Kort, geweldige nieuwe vormgeving. Elke keer schrik ik van die pistoolschoten. Want het is donderdag en onze eigen crime-keizer... Mick van Wehly neemt ons mee in de onderwereld. Groot nieuws deze week. Want er is wellicht een doorbraak in de Rotterdamse Kunstroof. Drie Roemenen zijn opgepakt die iets te maken zouden hebben... Met bij deze spraakmakende kraak. Want dat was het toch wel degelijk. Absoluut. buiten ja, buitengewoon kostbare werkstroom. Zeer schilderij van Gauguin, Matisse. Zeg maar die, die jij thuis ook in het ja. toilet hebt hangen. Precies. twee die, die, die schilder ik na in, ja. het, in het weekend. Ja. Uh, wat is het laatste nieuws? Want je, het leek even Ieren te zijn. Dat was ja. van de week het nieuws. De, de beroemde Ierse Rover. Red rovers. <laughs> Red ja. ik rovers. Ik wil trouwens, het verhaal is ergens opgedoken. En ik, ja. ik wil niet zeggen dat het per definitie onzin is. Want het moet ook nog blijken. Kan ja. Laatste nieuws, drie Romeinen opgepakt. Twee daarvan uh, werkten ook in Rotterdam. Uh, die worden vertracht van betrokkenheid bij de roof, Dus of ze nou daadwerkelijk daar in het pand zijn geweest, niet helemaal duidelijk. Ik wil Politie, nog niet zeggen mm -hmm. ze hebben in ieder geval in Rotterdam gewerkt en uh, een soort verdachte uh, van het uh, ja, van het betrokkenheid het voorbereiden, bij, voorbereiden, en het voorbereiden he? ja. inderdaad. En ook uh, het aanbieden van de, van de schilderijen. En uh, nou, dat gaat dus echt om hele kostbare schilderijen, 40, 50 miljoen euro. En uh, de grote vraag was ook: waar, waar, hoe haal het in Gossam, waar, waar kan je dat kwijtraan? Je kan, nou niet ja, eerst dat is de vraag die ik daar... altijd heb, maar die kan ik nu ja. aan jou stellen. Ja, ja, en ja, jij ja. weet dat, want die dingen worden gestolen ja. en die zijn voor iedereen herkenbaar, want die ja. staan gewoon in catalogie. Dat is ja. allemaal dat is al... Dat, wie zijn de opdrachtgevers van dit soort ja, dingen? Ja, dat, dat, dat is dus de grote vraag. Uh, uh, het zijn vaak gewoon kunstliefhebbers. Echt waar? Uh, echt, echt liefhebbers. Oh, maar oh, oh. Het, zijn, het zijn liefhebbers, maar het zijn ook criminele organisaties. Uh, vaak bestaat een beetje het beeld dat het echt alleen maar specifieke kunstgroeperingen uh, zijn. Die alleen maar specialisten zijn van kunst. Dat is niet zo, maar daar gaan we het straks over hebben. Oké. Okay. Maar het zijn gewoon liefhebbers. Mensen willen gewoon zo'n ding aan de muur hebben en zijn er bereid om voor te betalen. En dat slijt natuurlijk niet altijd. En daardoor worden ze de jaren laatst nog eens een keer teruggevonden in ja, de Ja, dat ze heel lang in een kluis ergens bewaard worden. Ja. Totdat, er er, totdat men het een beetje vergeten is en Precies. dan proberen ze dat nog te. Ja. Is het een, gebruik, een gebruikelijke en een. Uh, uh, een, een voor de hand liggende dadersgroep, die Oost-Europeanen, Oost voor, uh, nee. voor kunstroof? Je moet het zo zien. Uh, je hebt, je hebt grofweg heb vaak de opdrachtgevers en de uitvoerders. Hè, en uh, in, in dit geval heb je, ook, uh, uh, heb je dus de inbrekers. Hm. Er zijn nou een Roemeen opgepakt, maar dat zijn niet specifiek, dat hoeft niet specifiek... jongens zijn die zich alleen maar op kunst richten. Dat zijn gewoon jongens die gespecialiseerd zijn in het inbreken. In inbreken, in inbreken. Ja. He, je bijvoorbeeld de, bij skimmers, de pinpasfraude, heb je jongens die dus gepreciseerd zijn in het inbrengen in het, in het manipuleren van die, van die apparaten. Dan heb je de technici en de jongens die geld pinnen, he, die ja. rolverdeling. Nou, dat zie je hier ook een beetje. En er zijn ongetwijfeld groeperingen die zich specifiek met kunst bezighouden. Maar doorgaans zijn het, er worden soms uh, Servische criminelen opgepakt voor kunstroof. Er zijn uh, in het verleden leden van de Camorra, een Italiaanse maffiaorganisatie geweest die gepakt zijn. En uh, het probleem is een beetje dat uh, uh, er wel eens wat misgaat bij de droven. Omdat het dus gewone inbrekers zijn. We spraken vanmiddag met, vanochtend met Martin Finkelberg. Hij is uh, zeg maar chef uh, uh, kunstcriminaliteit van de Landelijke Politieeenheid. En hij vertelt wat er zo al mis kan gaan met gestolen kunst. De, de dader, de inbreker of de steler, die, uh, die is erbij gebaat om zo snel mogelijk uh, zijn uh, inbraak uh, af te ronden. En zal daar minder oog hebben voor de zorgvuldige behandeling van het, van het stuk. Net zo min als dat een autodief heel voorzichtig een, een autotje openmaakt. Dat gaat vaak ook met grof geweld. Klinkt er maar. Een autotje open. Een autotje ja. openmaak. Kijk, het, het is dus... Uh, ik bedoel, je hebt, je, hebt dat, je hebt dat beeld bij kunstcriminaliteit van die film... en trap met ja, Sean Connery ja. en zo. Zo'n keurige, of Tom Sellek, een keurig uh, uh, in pak gestoken man die naar binnen gaat. Ongetwijfeld zullen er... Van dat soort mensen zijn. Maar het glos is gewoon... Het zijn gewoon ordinary, laat het uitvoeren die in opdracht, door inbrekers. Ja, laat ja. het gewoon. En dat is eigenlijk gespecialiseerd in inbreken. En die zetten zeer... gewoon heel simpel... stellen die mensen aan de rand van de lijst... en rat, rat, rat, dingen. is eruit. Ze rossen naar binnen en zijn weer weg. Je, bedoel, je zag het ook bij die skimmers. Dat zijn soms mannetjes van 1,55 meter of 1,60 meter. 60, hele kleine Roemenen die bijna letterlijk dubbel kunt vouwen. Die gaan door kleine luikjes naar binnen en die pakken... en die zijn weer weg. Wat is de, de, de positie? Van de, we hebben het nu over Roemenen, over Serviërs en over Iran hadden we het net even. Wat is de ja. positie van de Nederlandse crimineel in de, in de, in de kunsthandel? Nou ja, goed, uh, wat, is, wat is eigenlijk de rol van Nederland? Zeg maar? Je ziet dat Nederland is dus een land waar heel veel kunst is. Ja. Ik bedoel, er zijn gewoon heel veel uh, musea met hele kostbare werken. En Nederland is ook een goed afnemersland. Dat vertelde die Vinkelbergen ook. Hier zitten gewoon mensen met veel geld die, uh, die geïnteresseerd zijn in kunst, die het graag aan de muur willen hebben en die er bereid zijn om dat te betalen. En er zijn gewoon criminele organisaties die, uh, die uh, zich toeleggen op... Uh, op uh, die geïnteresseerd zijn in dat soort uh, schilderijen om gewoon te verkopen. Het is dus ook zo, het zijn niet alleen de liefhebbers die dat willen hebben... maar het zijn ook vaak criminele organisaties die roven om het weer te verkopen voor losgeld. Ja, precies, een soort gijzeling. Een soort gijzeling. Die zeggen, "Geef mij een miljoen euro. en dan, uh, Dat is ook vaker gebeurd. Er wordt gewoon losgeld gevraagd voor, uh, voor schilderijen. Dat is, ook, uh, dat is ook apart. Dan krijg je hier ja. Gauguin weer terug. voor. Uh, Dan krijg je Gauguin terug. Ja. Ja. Um, die kunstgroof in de, in, de, in de kunsthal in Rotterdam was, uh, was een mega kraak. Mega ja. Dat was een, een goede. Ik hoorde zo hier en daar dat het allemaal nogal lullig gegaan was. Dat, ja. dat, dat, de, dat de kunst al niet goed beveiligd zou zijn. Ja. Wat weet jij daarvan? Ja. Nou, er is een verhaal over iets met alarm... waardoor iets niet, niet goed is gegaan. Maar in waardoor die 1,52 geval... hoge Roemeen de makkelijke Precies, ja, ja, ja, ja, door het wc -luik. Nee, maar in ieder geval qua uh, beveiliging is het niet ook altijd oké. Okay, hoor. Dus een paar jaar geleden is er een test uitgevoerd... en het bleek dat twee derde van de musea uh, gewoon niet goed beveiligd is. Ze moesten allemaal opnieuw uh, allerlei uh, risicoanalyses okay. laten maken en zo. En dat is natuurlijk, uh, uh, dat is natuurlijk niet oké. Okay. Nou, als je kijkt naar, uh, naar de afgelopen jaren... dan heb je een stuk of 10, 11 echte grote kunstroven uh, gehad in, uh, in Nederland. Ik zal, ik zal een paar voorbeelden noemen. Je had in 2002 de grote roven in het Frans Halsmuseum in Haarlem... Ja. Uh, Van Ostade, Bega, uh, Duzar, Jan Steen. Uh, grote dingen, uiteindelijk hebben ze die wel teruggekregen. Ja, ik wil het maar niet zeggen: want om het, om het af te ronden, dit verhaal uh, wordt er veel opgelost? Want het, als er veel geroofd wordt, dan, ja. dan ben ik benieuwd of er veel opgelost wordt. Nou, ik heb het ook gevraagd aan Vinkelberg of er echt oplossingspercentages zijn. Maar dat, dat heeft hij niet. Ze zegt wel dat er steeds meer wordt uh, gepakt. Uh, dus dat is een, uh, een goede zaak. En een van de redenen daarvoor is dat er een landelijke database is... waar al het gestolen kunst wordt, uh, wordt uh, verzameld. En uh, <coughs> het probleem is alleen, wat Vinkelberg zegt... is dat mensen vaak kunst, eigen kunst niet registreren. We gaan even luisteren naar wat hij daarover zegt. Onlangs hebben we nog een diefstal uh, gehad uit een, bij een woninginbraak... waarbij een 17e eeuw schilderij is weggenomen. Een vraagje om een foto, en dan krijg je uiteindelijk een, een overigens heel leuk preetje van een klein kereltje met een rode puntmuts... die vol vervoering naar een kerstboom staat te kijken. En ergens op de achtergrond zie je tegen de wand een zwarte vlek. En dat is dan het 17e eeuws schilderij. En dat is de enige afbeelding die men ervan heeft. Dat is het dus, ja. Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk wel raar. Het zijn natuurlijk hè, rijke mensen die hebben al jarenlang... Zo, of van generaties lang zo'n ding uh, hangen. En, en die, weten, die maken daar geen foto van. en ja, dat wordt zo'n ding. Ja, Wordt zo'n schilderij eigenlijk gevonden, dan weet ze begon niet van wie die is. En dat is, uh, moet beter. Goed zo. Uh, blijf je zitten? Ik blijf zeker zitten. Heel uh, goed. Uh, Mick van Wehly, dank je wel. Exit Holland. Ja, wie in het noorden van Zuid-Afrika woont... moet op, het, uh, op dit moment behoorlijk oppassen. Want het gebied wordt sinds vandaag getijsterd door maar liefst 15.000 krokodillen. Alice van Gelder is onze Exit Hollander in Zuid-Afrika. Alice, goedenavond. Goedenavond. 15.000 krokodillen. Hoe komen die daar? Ja, er zijn uh, grote overstromingen daar in dat gebied in Zuid-Afrika. En uh, daar is een grote uh, krokodillenboerderij. En uh, daar worden krokodillen gekweekt in een soort van kooien, onder meer voor uh, handtasjes en portemonneeën oh, en voor de Oké. En uh, ja, door het wassende water zegt de boer dat hij geen andere keuze had dan de poorten te openen en die krokodillen vrij te laten. Dus uh, ja, die zijn er vandoor gegaan. Die zijn gewoon eigenlijk op hele natuurlijke wijze bevrijd door, overstroomd, door overstroomde rivieren. Ja, um, ze zullen er zelf wel blij mee zijn. Ja, zaten er al krokodillen in die rivier? Waar ze, het is de, de Limpopo rivier hè, waar ze in terecht gekomen zijn. Ja, zaten ja, daar dus al krokodillen goed. in? Ja, dat is een grote rivier hier. Daar, daar woonden al wel wat krokodillen, maar ja, nu dus aanzienlijk meer. Uh, de boer is wel aan het proberen om ze allemaal te pakken te krijgen. Die heeft geloof ik al ongeveer de helft uh, nu wel weer uh, binnen. Uh, en daar gaat hij ook mee uh, verder. Uh, maar ondertussen zijn ze wel uh, aardig uh, gezwommen. Eén krokodil is bijvoorbeeld al 120 kilometer verderop gevonden op een rugbyveld. Dus dat is toch wel een beetje oppassen. En zegt deze exponentiële aanwas in die rivier. Daar wonen ook mensen, uh, meestal wonen er veel mensen bij in rivieren... en maken daar ook gebruik van dus door te vissen of, of hun was in te doen. Hoe gevaarlijk ja, is nee, het? nee, absoluut. Ja, ja, er zijn natuurlijk wel nu in dat gebied heel veel mensen geëvacueerd. Want die overstromingen zijn wel zo serieus dat er ook al uh, tien mensen bij zijn uh, omgekomen. Okay. Uh, maar ja, als dat water zich straks een beetje terugtrekt... en die krokodillen zijn niet uh, allemaal uh, uh, gevangen... dan wordt het toch wel heel erg oppassen. Uh, ja, ook eigenlijk wel een trieste verhaal. Die rivier wordt ook heel erg veel gebruikt uh, van mensen vanuit Zimbabwe... om doorheen te waden die dan naar Zuid-Afrika vluchten... op zoek naar een uh, betere toekomst. Uh, die zijn in het verleden ook al wel gegrepen door krokodillen. Dus ja, als die nou sterk toenemen in die rivier... Dan uh, wordt het wel extra gevaarlijk. Ja, dan is het een, een, een, een vervelend soort feestmaal dan. Um, ja, je zei dat ja, de, helft, de helft van die krokodillen is alweer gevangen en terug naar de farm gebracht. Maar dat wil zeggen dat er nog zo'n 7.500 rondgaan. Uh, uh, rond um, ja. Stel dat die niet gevangen kunnen worden. Wat, wat, wat zal het besluit dan zijn? Hoe gaan ze het oplossen? Ja, geen idee. Dat ik eigenlijk wel een beetje angstige gedachten Die krokodillen kunnen namelijk, deze soort, die schijnen vijf meter lang te kunnen worden. Uh -huh. uh, ja, tot nu toe zegt de boer vooral van dromen als je ergens een krokodil ziet. Uh, ja, vooral s'nachts gaat hij dan uh, op pad om ze uh, te pakken te nemen. Die ogen van die krokodil lichten dan rood op en dan moet je ze dus toch wel aardig snel kunnen uh, vangen weer. Ik bedoel, hij, heeft, hij is succesvol geweest tot nu toe om een golddeel te pakken. Dus, dus hij hoopt dat dat de komende dagen ook nog het geval is. Ik kan ja. zeggen, de, een krokodillenbek, als hij eenmaal dicht zit en je hebt hem dicht getaped... krijgt hij hem ook niet meer open. Dus ik stel voor, Alice, een uh, rolletje touw <laughs> of een uh, stukje tape mee dan bij deze. Alice van Gelder <laughs> in Zuid-Afrika, dankjewel. Radio 1 het NOS-journaal met Ewald Dion. De VN onderzoekt de gevolgen van aanvallen... met onbemande vliegtuigjes voor burgers. Het gebruik van deze drones voor aanvalsacties is enorm toegenomen... zegt het hoofd van de onderzoekscommissie. Die commissie kijkt naar het aantal burgerslachtoffers... en de identiteit van militanten die het doelwit waren. Ook onderzoekt de commissie of de aanvallen wettig zijn.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 Voetbalclub FC Twente is zwaar gedupeerd door valse consumptiemunten. Twee mannen zijn gearresteerd. Ze boden de munten aan via een niet bestaande supportersvereniging. De club liep zo inkomsten mis en moet tonnen uitgeven aan een nieuw muntensysteem. De schade wordt verhaald tot de daders. En in Pakistan zitten 700 militanten vast zonder proces. De openbaar aanklager gaf dat vandaag voor het eerst toe. Volgens hem blijven ze vastzitten tot het Pakistanse leger de strijd tegen de Taliban in het noordwesten van het land heeft beëindigd. Volgens Amnesty International houdt Pakistan duizenden mensen vast zonder proces en worden de gevangenen mishandeld en gemarteld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Erik Kortom. Ja, zo. oh ja, dat was het programma. Ja, Zometeen praten we uitgebreid verder over pesten en wat dat met je doet. En met onze kruimman Nick van Welli praten we over de zaak zonder lijk. Daar kijk ik nu al naar uit. De zaak zonder lijk. Ja, want het is vandaag eens iemand uh, tot 12 jaar zelf veroordeeld. Terwijl er geen lijk en geen moordwapen is. Hoe dat kan hoor je zometeen. Maar eerst, Luc met Today's Tweets. Uh, het uh, filmfestival in Rotterdam is begonnen. Mensen gaan daar nu al naartoe, uiteraard. Maup de Bruin die zegt: Ik ben er deze week achter gekomen dat ik zo'n man ben die geen pak draagt tijdens een première. Best wel confronterend, zegt hij. Ik zou er ook zo heen zijn, denk ik. Mats die zegt: Wat een originele filmtitel bij het filmfestival. Fuck for Forest, zo heet film. Tamara Smit, die zegt, ik heb ooit een keer drie uur bij een Russische film gekeken op de eerste rij. Het filmfestival haat mij gewoon. En Lisa Klomper zegt, na de tweede film, al bij een stinkend in de zaal. Ik vind dat ze er ook even aan de mensen moet worden gesnuffeld voordat ze naar binnen worden gelaten. Dus uh, hou daar even rekening mee als je naar het IFFR toe gaat. En puur Nederland keek vanavond naar de Karata Kit op televisie. Even een paar tweetjes van die pubers. Jenny zegt, even kijken waar de kunnen toets over gaat... en dan nog even een film afkijken. Hashtag Karatakit. Manon zegt, ik moet eigenlijk slapen, want de wekker gaat om 6 uur. Moet om half acht melden, maar ik wil die leuke film kijken. En Little Girl die zegt, klaar met leren. Ik trek het nu echt niet meer. Nu ga ik de Karatakit kijken. Ik kan je vertellen, ik leuk. heb hem laatst gekeken met, met, met allebei mijn kinderen tegelijk. Wax on, wax off, wax off. En die vonden hem goed. Ja? Ja, echt waar. Ik zat te denken, jezus, dat is al lang geleden, hè, deze film. Maar ja. ze zaten helemaal Maar vonden. heb jij de originele gezien of uh, de nieuwe? Nee, de originele. De originele, de oude, ja, de oude, ja hij, heel goed, gelukkig Met maar. die Japaner die al niet meer leeft. Die ja, man, die ja, miste, ja. Mr. Miyagi. Ja, dat is ja, wel een ja, goede film. Man, Fantastisch. Ja. Met zijn bonzaarboompjes. Ja, precies. <laughs> Luc, thank you very much. Yes. yes.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 Is met pink, maar altijd als ze in clips moet optreden, laat ze zich door vreemde mannen enorm verteren op zoenpartijen. Dat is ook in deze. Just give me a reason. Pink featuring Nate Roos hoorde ik. Dit heet een exportproduct. Caro Emerald hoorde je, dit kennen je misschien wel. Um, en waarom heet het een exportproduct? Het gaat heel goed met Caro Emerald. In Engeland, in Duitsland en overal en ergens gaat het goed. Maar ze heeft gisteravond iets bijzonders gedaan. Want ze is begonnen met het veroveren van de Verenigde Staten. Oftewel Amerika. Dat is de bedoeling althans. Haar eerste optreden was in het El Ray Theater in Los Angeles. Het publiek was redelijk enthousiast. En het lijkt erop dat Caro in ieder geval nog eventjes mag blijven. Of ze daar de gouden status weet te halen. Dus echte gouden status uh, is nog maar de vraag. Want in totaal zijn er maar vijf Nederlandse bandjes of artiesten... die dat gelukt is, dus een plaat goud laten worden in de Verenigde Staten. Goed, hier in de studio. Dames en Mick, roept u maar. Uh, we hebben het voor elkaar Wie hebben het voor elkaar gekregen... om in Amerika meer dan 1 miljoen singles te verkopen? Doe ze gooien. Yeah. Nee, uh, nee, uh, nee, Golden Dat dacht ik ook. Die hebben wel met Raider Love en uh, When The Lady Smiles, geloof ik... Uh, uh, of uh, hebben ze wel uh, uh, een hit gescoord... maar niet meer dan een miljoen singles verkocht. Nou, laten we het luisteren even. She's ja. Zeker wel Robbie van Leeuwen en Mariska Veres. Ja. Het was Shocking Blue in mijn geboortejaar. 1969. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Owe lul. <laughs> dat is toch wat? Wereldwijd 8,5 miljoen exemplaren van verkocht. Uh, Robbie van Leeuwen, zei ik net al, was het uh, grote brein achter dit nummer. Geweldig. Mariska Veres is uh, helaas niet meer, uh, niet meer onder ons. Nou, die was leuk. Maar dan denk je, nou, in 1969 dat is toch geweldig. Uh, twee jaar later lukt het weer. Ik heb, ik, ik heb serieus nooit gehoord. Echt niet? Nee, ik ken het nummer wel, maar hoe ze heten? Nee, het is Mouth en McNeil. Malf en McNeil met How Do You Do uit 1971. Wereldwijd 2 miljoen, waarvan dus minimaal de helft in de Verenigde Staten. Wist Top ik, ik al Jan niet. Slayer. Ja, ja. een Ander Ja, anders anders soortige slayer. Dan, eh, tien jaar later, 1971, tien jaar later, 1981. Stars on 45. Right? Dat is bijna de disco. Ja, Stars on 45 was een, was een medley. Hè. De medley, medley, medley, medley machine was dat. Jap Eggermond maakte het. Uh, daar zat de Venus in. Sugar Sugar zat erin. No reply. I'll be back. Drive my car. Do you want to know a secret? We can work it out. De Beatles zat erin. Uh, I should have known better nowhere, man. You're going to lose that girl. En Stars on 45. Daar werd het door gesandwiched. Dat was door meneer Egermond zelf geschreven. En heeft daar aardig wat centjes in overgehouden. Kan ik je vertellen. Uh, twee jaar later uh, was het wederomraak. En dat was in 19. 83. En ik had echt niet het idee dat dit in Amerika zou gaan werken. Maar meneer Taco dacht van wel. To to, Putting on, Puttin on the Ritz van Taco. Voor mij tijd. Ja, dat is voor jouw tijd. Nou ja, Mag ik onheerbieden vragen uit welk jaar u bent? Ik ben uit 88. Ja, kijk, Het ja. is 83. Ja, dat is zeker niet, uh, zeker niet jouw tijd. Uh, maar in 1983 haalden deze, haalde deze de, gouden, de gouden status. En daarna moesten we even een tijdje wachten. Maar dan wel iemand die jullie ongetwijfeld wel, wel kennen. Want uh, wederom een gouden status in Amerika. Afrojack. In samenwerking met Pitbull yes. en Neo. Ja, jullie hebben uh, Wat zeg je? Je hebt filmp gedankt. Doe eens. Nee, nee, nee. nee, nee. Niet. Oh. Ja, dat is begin. Vind je dit leuk, Big? Ik vind het heel leuk om naar het luisteren, ja. Ja, nou, die Air jack... dansen? Ja, ook wel. Ja, oké, okay, ja. dan zetten we nu de camera's uit, gaan we hier gewoon potje Hoezo, dansen. dacht je dat ik moet dansen? <laughs> <laughs> Natuurlijk <tanker> wel. Oh, oké. Okay. Nee, ik vind het Ik, weer. Ik voel een dansafspraak aankomen ja. hier aan de overkant. <laughs> <tanker> nou, het is dus gewoon om even aan te geven dat Caro dus een poging waagt. En ik mag echt hopen, want ik ben... Uh, uh, ik vind Caro geweldig. Het, het begon als een conceptueel ding. En nu, uh, nu gaat het daar naartoe. En als er eentje is die het kan, dan is zij het volgens mij. Dus bij deze Caro, als je luistert, heel veel succes. Radio 1. Erik Kortom PNN. Today. Ja. Uh, over naar weer wat serieuzere dingen. Uh, want in de studio zitten nog steeds Lindy Robles en Marije Kat. En tegenover mij natuurlijk Mick van Wely. Uh, de twee dames zijn de, uh, bedenkers van de You Are Good Company. Bedrijf van de groene polsbandjes tegen pesten. En die groene polsbandjes zijn hier uh, uh, veel, uh, en enorm vertegenwoordigd in de studio. Die hebben er nog een aantal meegenomen. Uh, we hoorden straks dat verhaal over de, de, de brief van Tim Ribberink... en dat dat allemaal uh, gevraagd wordt of dat verhaal wel klopt. Jij zei straks, ik ben heel lang gepest en daar heb ik mijn mond over gehouden. Elf jaar. Toen je daar eenmaal wel over begon, begon te vertellen... hebben mensen jouw verhaal ook in twijfel getrokken? Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, um, uh, ik, moet, ik moet eventjes uh, mijn woorden terugnemen. Ik moet even anders vertellen. Hm? Ik heb het elf jaar later, heb ik het verwerkt. Okay. Ik ben, uh, voor een aantal maanden ben ik naar het buitenland gegaan... Uh, ben ik de confrontatie met mezelf aangegaan. Heb ik eigenlijk alles een soort van herbeleefd. Uh, was heel lastig. Dat lijkt me buitengewoon ingewikkeld. Ja, dat uh, is het ook. Uh, uh, maar dat heeft mij wel heel erg geholpen. Ik heb het toen ook echt verwerkt. En uh, ja, eerst was het gewoon heel erg groot op mijn netvlies. En nu heb ik het achter al mijn kastjes netjes ergens opgeborgen in een archief. Maar er valt af en toe nog wel eens een kastdeurtje open, denk ik, toch? Nou, nu de laatste tijd moet ik heel eerlijk zijn... dat het uh, wel weer eventjes naar boven is gekomen, natuurlijk. Maar ik zit nu naast jou... Ja. Je bent een hartstikke mooie meid en je bent moeder. En, en eh, wat was ooit van die mensen die dat gedaan hebben de aanleiding om jou te gaan pesten? Ja, ik snap het ook niet. Ik begrijp dat, maar <lacht> goed, dat is, dus misschien dat je dat duidelijk kan maken. Wat, hebben ze met, wat, wat was de, de Er is altijd één ding volgens mij wat, wat ze als haakje gebruiken, toch? Ja, ja ik had er twee. Oh. Uh, allereerst, uh, ik, ik, ik heb een groep drie in beugel gekregen. Nou, eerst was het niet zo'n probleem, op een gegeven moment zijn er een paar nieuwe kindjes in de klas gekomen. Hm. Uh, en uh, ja, hebben ze me dus uh, om me beugel. Want ik had zo'n hele lelijke grote buitenboordbeugel. Heb ik ook op, gehad. Maar ik was de enige in de klas. En daarnaast slikte ik ook medicijnen, want in die tijd uh, ben ik best wel ziek geweest. Mm -hmm. uh, en was ik wat slomer en zag ik iets minder goed uit daardoor. En uh, ja, daardoor ben ik dus uh, eigenlijk een soort van pispaaltje uh, geworden. En wat, wat, wat, wat, wat, wat waren de bewoordingen of hoe, hoe, hoe ging dat? Nou, ze deden meerdere dingen. Ze zeiden dingen tegen me, zoals scheef scheeftand, weet ik het wat, allemaal van dat soort dingetjes. Mm. Maar daarnaast maakten ze ook tekeningetjes en briefjes die door de klas gingen. En uh, ik kan ook nog wel goed herinneren dat we bijvoorbeeld gingen gimmen. Uh, en dat ik eigenlijk heel vaak als een van de laatste werd gekozen en dat ze dan ook gingen lachen erom. Dat, dat hoe, ik bij die anders had. Hoe ga je dan naar school toe, zochtens? Ja, ik vond het verschrikkelijk in die tijd. Ik, uh, ik was een enorm leergierig kindje. Uh, uh, maar in dat jaar, ik, ik, ik wilde gewoon niet meer naar school. En uh, ik, ik was echt heel verdrietig en eenzaam in die tijd. Maar kom je dan thuis en heb je daar weer gewoon een normaal gelukkig leven? Of, ja, ik of, kan of wil je er dat constant ver... mee? Lig je s'avonds alleen in je bed te huilen en jezus, morgen mm. weer een dag. En... Nee, nee, dat niet. Uh, uh, het verschil met vroeger naar nu toe is uh, vroeger als je thuis kwam... Dan was ze weer in een veilige uh, omgeving. Tegenwoordig uh, hè, heb je ook dat uh, digitale pesten, ja, ja, ja. dus gaat het thuis nog door. Maar ik, in die tijd dat ik gepest werd, uh, uh, Dan kwam ik thuis. En dan, uh, uh, dan had ik het er ook niet over. Dus week erover, maar ik ging wel heel vaak er. Ja, alsnog aan denken en ook vooral aan de volgende dag. Wat kan me dan het zeggen: wachten je wel. Dat ja. je niet, niet wil. Nee, ik wilde gewoon niet naar school. Heeft dat, want je zegt nu, het heeft mij elf jaar gekost om, uh, uh, om het te verwerken. En er zitten nu al in allerlei vakjes onderdeeltjes van wat jij hebt meegemaakt opgesloten. En dan kom, af en toe gaat er wat open. Heb jij nog steeds last van... Uh, dat je dingen niet durft of van onzeker want die zit hier nu op de radio, hebt, jullie zijn een bedrijf begonnen... waarin je toch ook de publiciteit opzoekt. Ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is. Ja, ik moet wel zeggen dat ik dat heel even heel spannend vond... Ja. maar uh, wat, wat goed is om te weten... Uh, serieus... Dat we allemaal leuke mensen zijn, dat is ja, fijn om te dat weten. Dat ja. sowieso natuurlijk. <laughs> nee, maar uh, daarnaast is het ook gewoon dat uh, uh, ik heb het verwerkt... En ik ben een heel optimistisch persoon en het gaat hartstikke goed met me. Het is heus niet zo dat ik uh, nu nog uh, met datgeen zit. Wat wel zo is, op het moment dat iemand tegen mij zegt dat ik een mooie glimlach heb... Hmm, dan, dan geloof dan... je het niet. Geloof ik het niet. Ja, ik, zag dat, het. Dat... ik zei net je je een hartstikke mooie meid, toen zag ik dat je me niet gelooft. Nee, ja. dat is niet waar. Nee, maar nee. ik kan me voorstellen, ja. dat, dat, daar zit het in. En kom je daar voor je gevoel ooit nog vanaf? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk... Uh, heb je wel iemand in je leven, want je bent moeder, heb je iemand in je leven die dat heel vaak tegen je zegt? Ja, geloof zeker. Geloof je het dan wel? Uh, diep van binnen niet. Echt niet? Ik, ik, ik, weet, ik, ik weet dat hij het meent. Ja. Dat voel ik. En ook gewoon van mensen die me dierbaar zijn, als ze het zeggen. Ik weet dat ze het menen en toch voel ik het niet diep van binnen. Wat, wat pijnlijk is dat? Ja. Uh, zij dat? Dat weten zij ook, neem ik aan. Ja, nou, ze luisteren vast wel mee. Nu, ja. Dus uh, ja. ja, dat Eindig. weten zij wel. Ja. Um, dat is de laatste, Dan gaan we even denken ja, of wat? Heb je daar nu ook nog verdriet van? Als je dat, want ik kan me voorstellen dat, dat je je graag zou willen openstellen... En het, en het, als iemand dat tegen je zegt, helemaal zou willen beleven. Maar dat kan dus niet meer. Heb je daar verdriet van nog steeds? Uh, nou, nee. Nee, niet, niet echt. Kijk, ik geloof het niet. En uh, uh, vandaag de dag nogmaals, ik ben hartstikke optimistisch... en ik vind het fantastisch dat, door, ondanks dat ik zo'n vervelende ervaring heb gehad... Mm -hmm. dat ik nu heel veel mensen ermee kan helpen. En dat ja, met ons bandje, het is heel bandje. Ik ben daar zo ontzettend blij mee dat ik daar. En heel trots op zie je. Ja. Met z'n tweetjes hebben jullie dat gedaan. Hoe, hoe kennen jullie elkaar? Uh, nou, wij zijn begonnen als collega's bij, uh, bij Oxfam Novib. Uh -huh. En zo zijn we vriendinnen geworden. Ja, en als vriendinnen praat je natuurlijk uh, over van alles. En uh, op het moment dat uh, Tim uit het leven stapte vanwege het pesten, zijn we ook gelijk met elkaar in gesprek gekomen. En zo zijn we er eigenlijk allebei van elkaar achter gekomen. Ben ik erachter gekomen dat Lindy vroeger is gepest? Ja. En um, ja, heb ik Alindy verteld dat mijn broer vroeger. Ik kan zeggen, maar jouw verhaal is anders. Jij bent niet zelf gepest, hè? Nee, gelukkig niet. Nee. Um, maar mijn broer daarentegen wel. En dat is uh, heel pijnlijk. Uh... Ook om als zusje. Ook al word je niet zelf gepest. Ja. Als zusje ja, heb je er toch mee te maken. Maar had je de neiging om je ermee te bemoeien? Dat je naar school wilde gaan? En, uh... ja, slaat, slaat als, ik het had, als ik het had geweten had ik dat misschien wel gedaan. maar. Ja, ik, ik heb het um, gedaan hoor. Ik moet je vertellen. Bij, um, me, bij de pesters van mijn ja? zus. Ik heb ze tegelijk gedaan. Ja, omdat je het wist. Ja. En uh, waar we het net al over hadden. Uh, heel veel kinderen die gepest worden. Die, uh, ja, die, die, die, die kunnen zich daar ook voor gaan schamen. En die durven daar niet over te praten. Mm -hmm. En mijn broer was een van die kinderen. Ja. Die werd echt getreiterd en die, die sprak daar niet over thuis. Dus wij hebben dat. Maar wist, wist jij het dan ook niet? Nee, ik heb okay. het niet geweten. En uh, uh, nu is uh, mijn broer een, een volwassen vent. En het is echt een topvent. Maar uh, ja, dat speelt toch mee in dat koppie. En heeft een paar hele moeilijke jaren gehad. waarbij toch alles naar boven is gekomen. En dat wij nu eigenlijk als gezin. Pas weten wat er, ja, wat er, wat er speelt. En... Maar hebben jullie ooit dan ook als gezin, of jij als zus... hebben jullie ooit de mensen die dat gedaan hebben? Er zijn nu van die, van die televisieprogramma's waarin dat gebeurt. Of dat nou op televisie moet, dat is weer een andere discussie. Maar heb je daar ooit die, pesters, die, die pestkoppen van toen mee geconfronteerd? Dat dat dus voor een volwassen man nog steeds een ding is? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wij weten uh, pas sinds een, uh, een, uh, een half jaar... Uh... Dat dat zo was. Dat dat zo was. En wij gaan ook nu uh, als gezin uh, uh, één keer naar zoveel tijd naar een psycholoog om daarover te praten met z'n allen en om hem ja, daarin te ondersteunen. Dus wij zitten eigenlijk nog midden in het proces. En ja. ik merk ook als ik erover praat dat ik weer een, uh, ja, een soort. Ja, ik word er emotioneel van. Wat, wat, Omdat wat, je er nog midden in zit. Ja, want wat zie, jij, wat zie jij nu bij jouw broer, nu je dit weet, uh, uh, wat je al die jaren. Of heb je al die jaren gedacht, er is iets? Of wat dan ook? Mm, nou, je, je ziet wel, uh, hij is wat, wat stiller. Wat introverter. En, en uh, ik en mijn broertje zijn uh, wat uitbundiger. Maar goed, dan ga je denken. Nou, dat hoort misschien. Hè, ieder type mens is anders. Mm. En dat ik nu ontdek dat hij zo'n enorme krassen op zijn ziel heeft. Ja, dat, dat doet mij toch echt wel heel erg pijn. En ik, ik realiseer nu ook pas wat de impact van pesten echt kan zijn. En van dat de, je daar echt op latere uh, leeftijd nog last, nog kan last van kan hebben. Vandaar dat jullie de handen uh, letterlijk in een hebben geslagen... en een bedrijf uh, hebben opgericht. Um, en de, daar zijn die bandjes uit voortgekomen. Vertel, hoe is dat, hoe is dat ontstaan? Ja, uh, nou, dat is op zich wel weer uh, goed om te vertellen. En ook mooi, want... Uh, Kijk, wat heel erg verschrikkelijk is, is geweest... Uh, is de dood van Tim Ribberink. En, dat heeft uh, alles in gang gezet. Dat juist, eigenlijk het vliegwiel was, van eigenlijk, was eigenlijk de, de druppel. Ja. Juist, dat was eigenlijk de druppel, inderdaad. En uh, ja, toen uh, hebben we elkaar gesproken. Zijn we dus, wat net al gezegd is, zijn we erachter gekomen... Uh, dat we allebei iets met pesten hebben. Mm -hmm. uh, dat we ook allebei vinden dat, dat dat niet meer moet kunnen. Dat het zo ver gaat. Dus we hadden ze iets van... Wat kunnen we doen? Want wij kunnen dat wel vinden, maar wat kunnen we doen om heel Nederland te bereiken? Ja. En dat we met z'n allen een statement gaan maken om pesten bespreekbaar te maken. En op Want die manier, ik wou zeggen, pesten ja. bespreekbaar maken, daar ga je er dus vanuit dat dat dus niet bespreekbaar is. Ondanks alle pestprotocollen op scholen en dat soort dingen, is het nog steeds. Een taboe, of hoe, je, hoe wil je het nou, ja, je, je zou het inderdaad een taboe ja. kunnen noemen. Ja, is het een taboe? En, ja, is het, ja, het is Er zit een stuk schaamte op, denken wij. En wij hopen gewoon, als we het uit die taboes weer kunnen halen... dus dat het echt bespreekbaar wordt gemaakt... Uh, zowel uh, hè, voor degenen die uh, gepest worden mm. als voor de pesters... als voor degene die er neutraal in staan... dat pesten gewoon een terugkerend gespreksonderwerp wordt... waarmee je die schaamte en die taboe eraf haalt... dat het dan ook veel makkelijker wordt uh, voor kinderen die gepest worden... om erover te praten... Uh, en dat ook degene die pesten gaan inzien. dat realiseren impact wat ze is, doen. Ja. Wat de Juist. impact is van hun woorden Juist. en van hun daden. Ben jij gepest Mick, ooit in je ja, leven? Ik, ik ben uh, wel licht gepest. Maar het, echt, dat, dat, dat, dat, is, uh, dat valt heel erg mee. Ik, ik heb er wel mee gezeten. Ik had, ik had bijvoorbeeld een, een fietsrekje, noemden ze dat, uh, met hm? tanden. Dat heb ik laat, keurig laten corrigeren. Maar daar werd ik wel eens uh, over gepest. En ik heb zelf heb ik ook gepest. En, ah. en, en, en ik deed dat met, uh, werk nog wel met heel veel. Uh, misschien omdat ik zelf wel eens. Uh, dat ze met mij wel eens liepen te plooien dat, dat ik daarom mijn frustratie uh, zeg maar terugkaatste maar ik heb daar heel veel spijt van gehad ik heb laatst op de jongen ook aangesproken en gezegd dat ik dat ontzettend vervelend vond dat ik heb daar heel veel vond dat heel uh... ja. ik wil nog één ding vragen dat dat aspect hè, wat je dus bij, je hebt Tim dus gehad heb jij ooit overwogen om zelfmoord te plegen ik denk niet dat zelfmoord plegen in mij zit mm. uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen uh, dat je heel eenzaam. Vooral ook omdat je zo in jezelf opsluit. Juist, dan... want ik heb me wel een jaar lang echt opgesloten. Ik ja. liep wel de klas huilend uit, maar ik sprak er met niemand over. En, dus ik ken dat eenzame gevoel. Uh, kan ik me heel goed voorstellen. En dat is echt verschrikkelijk. Dat, uh, dat... Geef eens een tip. Ja. Geef eens een tip voor iemand die echt gepest wordt. Hoe, hoe... Praten over. Durven over te praten. Uh, schaam je niet. Je hoeft je niet te schamen. Je hebt ook iets moois. Je bent uniek. Uh, uh, en. en, en... Ja, nogmaals, praten er gewoon over. Want het is dat, geen schande. Durf dat te, nee, precies, durf ja, dat en, te en, delen. En als je juist. het inderdaad niet uh, met je ouders durft te bespreken... of, of met een docent... school uh, ja, kan bel, zeggen, ja, maar wel ja. bijvoorbeeld ook hè, kinderen. Die kunnen de kindertelefoon bellen. En ja, volwassenen juist. kunnen sensor bellen. Want jullie uh, opbrengst even voor... Dan, dan moeten we het afronden, helaas. Want ik vind het een uh, buitengewoon interessant en heel nuttig onderwerp. Uh, de opbrengst van die bandjes gaat onder andere... bijvoorbeeld naar die, naar die kindertelefoon, geloof ik. Hey, juist, ik ook... en, en, en sensor. Ja, en, en sensor. Dat is ook een, ja. een uh, luisterend oor voor, uh, voor kinderen met pestproblemen. Ja, voor ja. Um, ik ga verder geen woorden meer vuil maken aan dat GidsFM ding. Want er staat hier dat ik daar nog iets over moet zeggen. Maar dan moet je maar kijken of je daarna wil luisteren morgen. Uh, Lindy Robles en Marije Kat. Mag ik jullie ongelooflijk danken voor jullie komst. En heel ja. veel succes wensen met, uh, met die actie. En ik, ik krijg eh, een bandje. Hierbij ja, geef ik u een bandje. Dankjewel. Dank je wel. Hartstikke Radio van, vandaag is de uitspraak in de moord op Michel de Vriezer, eh, Mick. Beter bekend als de moord zonder lijk. Ja. Verdachte, G heeft vandaag te horen gekregen dat hij 12 jaar mag gaan brommen. Uh, de eis was 10 jaar. en Het was sowieso onzeker of het überhaupt tot een veroordeling zou komen. Maar 12 jaar dus. Dus 2 ja. jaar erbij, bijzonder? Ja, nou, ik vind uh, voordeling zonder uh, lichaam, uh, moord zonder lijk, is, uh, is uh, altijd. Het zijn hele tricky zaken. Ik bedoel, je hebt geen plaatsen dus je kunt niet 100% zeggen van nou, hij is daar vermoord. Uh, geen wapen geen getuigen, dan wordt het heel lastig. En ja. in dit geval was er wel een huis waar bloedsporen waren. Hij pinde met, uh, de verdachte pinde met de pas. Dus er waren wel, wat, uh, waren wel wat duidelijke verdenkingen. En het zat er ook wel aan te komen hoor. Ze hebben het heel goed uh, neergezet, justitie. En, uh, maar het blijft altijd toch wel bijzonder. En, en wat belangrijk is, is dat justitie laat dus zien van... Uh, A, uh, de, de persoon die verdween moet wel om het leven zijn gebracht ja. en beter moet wat door jou zijn gebeuren. Als je dat aan kan tonen... Ik kan dat zeggen, zonder dat er dus van dat overweldigende bewijs, bewijs te zijn. Ja. ja, je moet door middel van scenario's moet je laten ze zien van... Uh, dat moet er wel gebeurd zijn. Als je dat aannemelijk kunt maken, maar als je bijvoorbeeld maar, op, op basis waarvan is deze G dan nu veroordeeld? Op... Hij is uh, veroordeeld omdat hij pinde met de pas van het slachtoffer... Mm -hmm. uh, in het huis waar hij samen met de slachtoffer woonde... maar die Michel de Vrieze, werd overal bloed aangevonden, uh, aangetroffen... Dus ja, hij had wel uh, wat uit te leggen. En kort nadat hij, uh, Michel de Vries is verdwenen, is hij uh, naar Turkije gegaan. Maar het lichaam is dus nooit gevonden. En, Sorry, en, he? en ja, het is overduidelijk dat hij het weet. En eigenlijk het is, is het natuurlijk het, heel triest voor het nabestaanden. Is dat al eens vaker gebeurd? Een, een, een veroordeling? Te oorlogen, Sterker nog, ik zal vertellen, er is, dat was toevallig ook in Groningen. Dus een man heeft levenslang gekregen voor een moord van de lijk. Die heeft het, uh, een, een drugscrimineel, heeft een ander iemand uh, uh, doodgeschoten. Zijn lijk verbrand in een zelfgemaakte oven. Er was, geen getuige, er was een getuige uiteindelijk wel, maar uh, het lichaam is nooit gevonden... en uiteindelijk is hij een keer gepakt omdat hij vanuit de gevangenis... opdracht liet geven om de getuige te vermoorden. En dat is uitgelekt. Is dit dus, is dit dus een voorbeeld van knap uh, recherche-politiewerk? Of is het knapper van het Openbaar Ministerie om zo'n zaak zo hard te maken? Nou, ik denk goed, goed, goed, ook wel goed justitiewerk. Dat je goed uh, kan laten zien van, dat moet er wel gebeurd zijn. Maar in dit geval waren er ook wel duidelijke dingen, hoor. Ik bedoel, uh, als je pinte. en... Uh, er zaten wel wat dingen, maar het is goed gedaan, zeker. Zeker. Dank je wel, Dank je wel voor je aanwezigheid. Het is uh, tijd voor het laatste woord van de uitzending. Radio 1. BNN Today. En dat geven we, het laatste woord geven we natuurlijk aan de vrienden van onze show. Schrijver Philip Huff blijkt namelijk opeens tijdreiziger te zijn. Ha, die Erik, hoe is het? Goed. Ik ben in Gisborne. Dat is een stad aan de oostkust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Tof. Het is de eerste grote plaats na de datumgrens. In deze stad wordt het elke dag 12 uur eerder een dag later dan in Nederland. Dit is dus een bericht uit de toekomst. <laughs> hoe ziet die eruit? Zonnige, hoge, ijle bewolking en een middagtemperatuur van 28 graden. Nog even volhouden. dus. Tot zo, Philip. Tot, tot zo dan. Uh, en columnist Eva Hoeken vindt net als ons de ophef over Tim's afscheidsbrief vreselijk. Hé hey Erik. Hey. Nu de echtheid van de afscheidsbrief van Tim Ribberink en daarmee ook de oorzaak van zijn zelfmoord in twijfel wordt getrokken, zien we hoe een even actueel als eeuwenoud mechanisme haar werk doet. Ouders die in hun radeloosheid een zonneboek zoeken. De omgeving die daar zijn voordeel mee doet vanwege een eigen agenda. En een volk dat niet op feiten vaart, maar op emoties. En zo werd het einde van Tim ineens nog treuriger dan het al was. Tja, en daar ben ik het uh, volkomen mee eens. Zit erop voor deze editie? Zometeen, volgens mij, Jack van Gelder. Als hij niet van ziekte omgevallen is, langs de lijn. Morgenavond zit ik hier wederom. Dan zit Willemijn op deze plek. Zit ik ernaast met goede muziekjes. En sluiten we de week af. Mooie avond nog. Tot later. Dag. Morgen in. GVD-leider Halve Zijlstra over zijn nieuwe rol als fractievoorzitter. Je bent van Hero to Zero en, en omgekeerd. En dat kan soms in een paar weken gaan. Schrijfster Frankje Tuinman is gastrecensent. De rubrieken van Frits Barend en Justus van Oe. Als je een beetje kunt inleven in de doodgewone blanke beroepshooligan... ...stap je ook waar zo'n horde Dalen opeens vandaan komt. En live muziek van Janne Schra. Je bent welkom in De Kroon in Amsterdam. Van 2 tot 4 bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1.